er met het NOS-journaal. In Roemenië is mogelijk de Picasso teruggevonden... die in 2012 samen met zes andere werken... uit de Rotterdamse kunsthal werd gestolen. Onderzoek moet nog uitwijzen of het inderdaad om de Picasso gaat. Het schilderij is gevonden door de Roemeense schrijfster Mira Veticou. Zij woont in Nederland en publiceerde in 2015 een boek over de roof. Nadat haar boek onlangs in het Roemeens is vertaald... ontving ze een anonieme brief... waarin de verstopplaats van de Picasso werd onthuld... Wie de brief heeft verstuurd is onduidelijk. President Trump heeft het rampgebied in het noorden van Californië bezocht. De regio wordt al een week geteisterd door natuurbranden. Trump bezocht de plaats Paradise, die volledig door het vuur is verwoest. Inmiddels zijn 71 lichamen geborgen, nog duizend bewoners worden vermist. Niemand had kunnen denken dat dit ooit zou gebeuren, zei president Trump op de rampplek. Eerder zei hij dat de grote schade die de natuurbranden hebben aangericht... te wijten is aan het enorm slechte beheer van de bossen. In Athene zijn demonstranten slaags geraakt met de politie... tijdens een herdenkingsbijeenkomst van de studentenopstand van 1973. De mobiele eenheid zette waterkanonnen en traangas in. Zo'n 10.000 Grieken herdachten de opstand tegen de militaire dictatuur 45 jaar geleden... Ook in de Griekse stad Thessaloniki waren rellen... na afloop van een herdenkingsmars. De jaarlijkse herdenking loopt vaker uit de hand in Griekenland. En bij demonstraties tijdens de intocht van Sinterklaas... gisteren zijn zeker 19 mensen in het land opgepakt. De politie moest ingrijpen op plekken... waar zowel voor- als tegenstanders van Zwarte Piet elkaar troffen. De landelijke Sinterklaas-intocht op de Zaanse Schans verliep rustig. 30.000 mensen kwamen daar de Sint verwelkomen. Volgens de burgemeester van Zaanstad zijn er vier mensen opgepakt... onder meer voor verstoring van de openbare orde. En dan het weer. Het is vannacht helder en koud. De temperatuur daalt tot onder het vriespunt. Morgen is het zonnig, dan wordt het een graad of zeven... en er staat een matige noordoostenwind. Maandag is het wisselend bewolkt. Soms breekt de zon even door. Het blijft overal droog. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht... Seventy survived. misunderstand me Ja, ja. It's like changing my views This is a far cry from what I know Cause all I know June. Turn your love on, and I feel I'm reborn. I always want you. In my heart, fun, I'm feeling like a hero In the stereo, whoa, whoa With music in my heart, fun, I'm feeling like a hero In the stereo, whoa, whoa You can clap your hands Feeling like a hero in the Savior, whoa.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 Breakdown. Never going to get it. Never gonna get get it. Never gonna get get it. Never gonna get get it. Never going to get it. Never going to get it.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 6.9 ZFM.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 J'entendais baillat trois en moins Aské paraille je te cours après oh yeah, yeah, yeah. Mais ça va pas m'étais ta Ouais Mais comment ça demande des t-Pètes hey. Tu croyais hey. quoi? Hey. Qu On sera hey. plus jamais Je pourrais t'afficher Mais c'est pas mon délire D'après les rumeurs tu m'as eu dans ton lit Oh ja, oh ja Y'a pas moyen d'adjactor Je suis pas ta cata ja genre En katana baby tu t'es ça Moi y'a un dja J'suis pas ta katan, dja dja Genre en katana baby, tu dead ça Tu penses à moi, je pense à faire de l'argent J'suis pas ta je te fais pas la morale Tu parles sur moi, ya yeah, air yeah. Crache encore, ya yeah, air yeah. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers Toi son akamura, je l'ai couché Le jour où on se croise, faut pas tout faire Tu jouais le grand frère pour me salir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 pas mooi ja-ja, je pakt een ja genre, en baby, tu datza. Oh, ja-ja, ja-ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, je ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, oh ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ouais, ja, ja, ja, ja, ja, ja,